...van dronken fietsers onrechtmatig. Alle korpsen zouden dat moeten weten. Ook het landelijk parket Team Verkeer is verbaasd... ...dat niet alle korpsen de verkeerswet goed kennen. Het Holland Heinekenhaus is onderweg naar Londen. 50 containers vol spullen worden in etappes verscheept. Het eerste schip is om 10 uur uitgezwaaid in de haven van Amsterdam. In de containers zitten onder andere bouwmaterialen, koelkasten, serviesgoed, frisdrank, fuste bier en biertaps. De komende 16 dagen wordt Alexandra Palace in Londen omgebouwd tot de officiële residentie van het Nederlands Olympisch Comité. Dan het weer, veel bewolking en enkele buien tussendoor ook wat zon. Vrij veel wind wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst zon, later enkele buien en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Weltswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files. snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen. Tot zover de verkeersinformatie.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 zit is dan toch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 maar het is een goede combinatie. En je kan ook zelf bij de klanten langs, bij de ondernemers zelf in de zaak kan je komen. Hè? je ook tijd voor ze bezoeken bedoel bedoelen? Ja, nou dat, dat vind ik helemaal ideaal. Ik heb, kijk, vroeger bij de grote kantoren, als, als adviseur, moet je, moet je iedere minuut eigenlijk verantwoorden. Uh -huh. Dus uh, ieder belletje moest worden verantwoord. Als je naar het toilet ging, moest je inderdaad nadenken, op wie, op wie ga ik deze tijd schrijven? Uh -huh. <laughs>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 uh, op mijn bord komt, er zijn gewoon btw-vraagstukken. Mm. Btw is ook een hele lastige wetgeving. Het uh, is een Europese wetgeving, dus uh, alle landen hebben zo'n beetje in Europa dezelfde spelregels. Mm. Dus hier en daar zijn er wel wat uitzonderingen, maar het is best complex. Dus het is met name op btw-gebied ook belangrijk dat je je klant goed informeert. Ja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 back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 Een man uit Weert die wordt verdacht van het wurgen van zijn vriendin is vrijgesproken omdat ze een zoek is. De zaak tegen de man van 24 kwam vrijdag voor de rechter, maar het dossier over de zaak ontbrak. De rechtbank in Roermond had de benodigde stukken naar het Openbaar Ministerie gestuurd, maar daar zijn ze volgens het OM nooit aangekomen. De rechtbank sprak de man vervolgens vrij wegens het ontbreken van bewijsmateriaal. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak.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 De handel in aandelen DE Master Blenders 1753 is vanochtend officieel van start gegaan. Op de Amsterdamse beurs schommelde het aandeel van het koffie- en theebedrijf vanochtend rond de 9,80 euro. En dat is ruim boven de verwachting van analisten. De afgelopen weken was er al grijze handel in het aandeel. Beleggers konden in die periode alleen opdracht geven.